Het noordoosten van Sardinië is het zwaarst getroffen. Bij de stad Olbia werden drie mensen gedood... toen de brug waarop ze met de auto reden instortte. Een moeder en haar dochter kwamen om... toen ze in hun auto werden meegesleurd. De macht van de omstreden burgemeester Ford... van de Canadese stad Toronto is verder ingeperkt. Ford raakt in opspraak na een aantal schandalen. Hij heeft onder meer bekend drugs te hebben gebruikt. En er is een filmpje opgedoken waarin hij doodsbedreigingen uit omdat Voort is gekozen als burgemeester kan de gemeenteraad hem niet ontslaan. De gemeenteraad wil de macht van Voort nu stapsgewijs inperken. Vrijdag werd hem al een aantal bevoegdheden ontnomen. En vandaag zijn meer bevoegdheden overgedragen aan de loco-burgemeester. Voort is woedend over de inperking van zijn macht. Hij spreekt van een staatsgreep. Rusland heeft drie Russen vrijgelaten... die meevoeren op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. De drie Russen moesten van de rechter op borgtocht worden vrijgelaten. Zijn onder andere een arts en een fotograaf. Eerder gisteren bepaalde een andere rechter... dat een Australische Greenpeace-activist... nog drie maanden moet blijven vastzitten. De twee Nederlandse actievoerders die vastzitten... die moeten woensdag naar de rechtbank, morgen dus. Waarschijnlijk blijven ook zij in voorlopige hechtenis. Dan het weer... In het westen en noorden vannacht regen, in het zuidoosten nog droog... en daar liggen de minima dicht bij het vriespunt. Elders is het iets minder koud. Overdag lange tijd regen en aan zee een krachtige noordwestenwind. Het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Is de nacht met Saskia Weerstand. Ja, goed dat u luistert. Het is 2 over 3. U luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. En we hebben het over reclame. En worden we misleid of niet? De prijzen in onze boekjes voor Sinterklaas zijn een stuk duurder dan ze afgelopen zomer waren. Althans, dat is gebleken uit een onderzoek van de Consumentenbond. Reclames, aanbiedingen, al dat soort dingen zoals deze. Deze Tomtek Radio-cd-speler is nu verkrijgbaar voor maar 25 euro. Haal hem nu bij I-Plaza e en Bart Smit. Dit is de beste driewieler volgens de vader van Kim. Nu voor de laagste prijs van Nederland bij Intertoys. Deze week op donderdag, vrijdag en zaterdag... ...supersterke metalen driewieler van 139,99. Voor maar 79,99. Intertoys, er kan er maar één de beste zijn. Zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Ook daarom komt de zin bij bol.com. Alle cadeaus snel en zonder smart in huis. Ja, reclames, reclames, reclames. En misschien waren we in de zomer veel minder kwijt... voor onze Sinterklaasboodschappen... Eh, dan dat we dat nu rond de Sinterklaastijd zijn. Want dan gaan de prijzen ineens omhoog. En ja, dat mag zomaar. In de studio zit reclamedeskundige Charles Bormans. Goedenacht. Goedendag, ja, ja We hebben toch even doorgetrokken na drie uur. En uh, u zit er nog steeds. Dus uh, <laughs> ja. u bent een beetje misleid hè, door ons. Dat is zeker, ja. ja u zei, Ik had er uh, lang dan... een beetje willen liggen, ja, maar goed. We hadden gezegd tot drie uur. Maar uh, nou, ja, de, de lijn is zo rood. En het is zo'n leuk boeiend onderwerp. Ja. Het is gezellig, dus we dachten we gaan gewoon nog even verder. <laughs> ja, nee, we hebben aan de telefoon uh, Kevin. Goeienacht. Ja, goeie, goeie. Goeie, nacht. Je hebt ook een vraag ja. aan Charles. Ja, als eerste mijn complimenten voor jullie uitzingen... en het onderwerp natuurlijk. Hartstikke leuk onderwerp. Nou, kijk. Uh, ik had een. Uh, ik had een vraag of het zeg maar, uh, toegestaan is om uh, verschillende personen... verschillende prijzen te laten zien voor iets. Ik wil als voorbeeld bijvoorbeeld geven de vliegticketprijzen. Uh, Daar is in uh, 2011 al een keer onderzoek naar gedaan. Dat iemand bijvoorbeeld een vliegticket bekijkt uh, s'morgens. Uh, bijvoorbeeld een vliegticket naar New York, ik noem maar wat. En dat hij een paar uur later kijkt... en dat dan het ticket in één keer een heel stuk duurder is geworden. Terwijl iemand anders vanaf een andere computer kijkt en die, die ziet dus een hele andere prijs. En nu vraag ik mij af of dat uh, ja, strafbaar is, of dat wat toegestaan is. Of het mag, of dat je dan misleid wordt. Nou ja, je wordt sowieso wordt je misleid. Want ja. ik vind het natuurlijk een beetje vreemd als ik een ticket bekijk... en dat ticket dat kost 700 euro en mijn buurman die bekijkt vanaf een andere computer... en die heeft dat ticket nog niet bekeken. Ja. En die zou hem dan zeg maar goedkoper kunnen uh, boeken. Dat is Dat natuurlijk een beetje een raar uh, verhaal. Ja. Ja, mag dat eigenlijk ja. inderdaad? Dat we allemaal verschillende prijzen voor iets betalen? Um, ja, dat mag, in principe mag dat dus wel. Uh, want dat hebben we ook met het voorbeeld van die vakantiehuizen ook gezien. Je, het is hetzelfde huis, alleen in de zomer... het hoogste seizoen betaal je er meer voor dan in het laagste seizoen. En voor zover ik weet, is dit met die vliegtickets... is het zo dat degene die als eerste ruim van tevoren zo'n ticket koopt... Mm -hmm. die betaalt minder ja. dan iemand die op het laatste moment... Bedenkt, ik wil nog naar New York toe en dan uh, dat ticket koopt. Dus het is eigenlijk een soort vroegboekerskorting. Hè? Dus dat, uh, dat mag, want dat vliegtuig moet vol komen te zitten. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt en wie het laagst betaalt, daar komt het dan op neer. En degene die op het laatste moment. En ik heb het wel eens gehad hoor, dat, ik, dat je inderdaad, ochtends om 9 uur dacht van, oh, ik kan nu voor uh, bedrag X uh, naar New York toe. En dan ging je even naar beneden en het besprak beneden eventjes. En je ging weer boven kijken en het was een half uurtje later, en dat was het ineens per dag eigen geworden. Ja. En dan was het dus duurder geworden. Dat komt, dat komt voorjaar. Dat heeft gewoon te maken met... naarmate het vliegtuig dan voller komt te zitten... ja, degene die als eerste is gekomen... die gaat het minste betalen. Dat ja. mag wel. Dus, ja, Kevin, ja. He helaas. <laughs> Eigenlijk. Nou, ik vraag mij ook af... ik heb soms gewoon het idee dat bedrijven... Zeg maar, een loopje met je nemen... omdat het ook puur psychologisch is. Ja. Dat als je smorgens kijkt... en je kijkt vanmiddag en hij is duurder... en je gaat de volgende dag weer kijken... is hij in één keer weer goedkoper... Ja, precies. Prijzen, dat je dan toe. ineens denkt: Oh, ik moet nu boeken. Want het was van uh, gistermiddag ook ineens veel duurder. En dan uh, uh, dat je daardoor een soort van opgefokt wordt om het alsnog aan te schaffen. Ja, precies, precies. En in Amerika zijn er bijvoorbeeld al voorbeelden van webwinkels. waar er gekeken wordt waar de gebruiker bijvoorbeeld zit. in welke plaats uh, die zit. Of die zeg maar dichter bij een bepaalde winkel zit dan een andere persoon. En daar zijn ook al onderzoeken naar geweest dat die dan een andere prijs volgeschoteld uh, krijgen. Maar goed omdat ja. ze dan uh, ja. zeg maar dichterbij, dichterbij, dichterbij zitten. zitten. Minder transportkosten, denk ik. Nou kijk, als ik altijd wat bij de praxis koop... Uh, ja. en ik, ik ga op zoek naar bepaalde schroefjes... dan zou het bijvoorbeeld zomaar kunnen zijn... dat de gamma die verderop zit mij die schroefjes goedkoper laat zien... omdat ik verder weg van die winkel af zit. Dat is, tegenwoordig is het technisch natuurlijk heel veel mogelijk. Ah, zo. Zodat ze jou dan eh, die paar kilometer extra laten rijden... maar dan naar hun winkel komt. Denken ze nou, ja, precies. Hebben, doen we het even nou, iets goedkoper naar voor hun, Ja, een nou, winkel is een beetje een raar idee... want dan krijg je natuurlijk prijzen. Dat verhaal klopt dan natuurlijk niet helemaal wat ik zeg. Want... Maar je de webwinkels dan alleen? Ja... Op... Dat denk ik dan, ja. ja. ja. Maar goed, we, we kennen natuurlijk ook de voorbeelden. De, uh, ik geloof dat het Pearl is, of, of uh, een andere uh, zo'n optische die uh, korting geeft op basis van je leeftijd. Dus ja. naarmate je ja. ouder bent, betaal je dus voor, hetzelfde, voor dezelfde bril. betaal je ja. dus omdat je ouder bent, minder dan iemand die krijgt dus een hogere korting. Ja. dan iemand die jonger is, die krijgt een lagere korting. Ja. En mag dat eigenlijk? Ja. Dat mag dus blijkbaar, ja. Maar ik vind dat wel raar. En het is ook met KPN hebben op een gegeven moment... volgens mij heette dat de zomerweken. Ja, met dat, de graden. Met ja. graden, ja. Dus als je op de ene dag een product van KPN kocht... en het was 30 graden, kreeg je 30% ja, korting. Op dat kwam moment... De volgende uh, dag en het was 27 graden, kreeg je 27% ja, korting. Maar dan baal ik altijd een beetje dat ik niet in Limburg woon, want er is het altijd een paar <lacht> ja, graden. Van. Ja, dat is om. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Kevin, hoe oud ben jij? Als ik vragen mag, dat is een hele brutale ik, vraag. Ik, uh, ik ben 34. 34, ja, zie je. Dan zou jij veel meer korting krijgen dan ik. Dat zou natuurlijk niet leuk zijn dan. Oh, oh, oh, oh. Ja? Ja, dan krijg jij, ja maar dat is dan niet eerlijk. Hij nee. krijgt 7% meer korting dan ik dan zou krijgen... bij diezelfde bril. Ja. Nou, gelukkig ja. Niet ja, dat ik dan veel minder korting krijg. Ja. <laughs> nou, het is meer dan, ik vind dat eigenlijk meer een soort van discriminatie, zeg maar. Omdat iemand dan jonger of ouder is... dat hij ja. dan, ja. dan een betere personen Ja, dat is ook zo. Of, of dat wel correct, zeg maar. Of zoiets ja. wel correct is... Ja, ja dat, ik, ik vind het bijna misleid. Ik zou, maar ik denk dan is dus altijd van, nou, ik wacht nog even met die bril, want over een paar jaar krijg ik veel meer korting. Ja, je krijgt ja. ook veel meer korting dan ja. ja. Dus ja, dat is dan wel raar eigenlijk. Maar Kevin, ja, helaas met je het vliegtickets, ja. uh, het is niet strafbaar. Ja. Hoe eerder maar je het Maar het geeft ja, dus ook wel weer aan. Okay. Dus, het geeft dus ook wederom aan dat prijzen, die kunnen altijd fluctueren. Ja. Dat is echt ja. een instrument. Het is echt een, het is ja. echt een instrument wat ingezet wordt uh, en waarbij ja. uh, de prijs nooit echt vaststaat. Nee. Ja. En, en, ja, ik ik had ja. nog één hele kleine toevoeging die ik er nog bij wou zeggen, want mensen die worden altijd kwaad over dit soort dingen, of over misleiding en dat soort dingen. Maar het rare vind ik altijd dat mensen altijd heel veel klagen over bepaalde dingen, ook bijvoorbeeld over die prijs. maar er is niemand die die winkels meidt. Dat vind ik ook zo raar. Ja, we moeten het toch allemaal hebben, he, uiteindelijk. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja. ja dat is wel het vervelende inderdaad. We willen er allemaal wel wat aan doen, maar ja, je moet toch je boodschappen. He. Je moet je kleding, je moet je... Nou ja, moet, moet, moet. We willen dat allemaal heel nee. graag. Dus uh, ja, dat is wel waar. We vermijden het niet. Ja. Maar uh, heb je inmiddels alweer ergens een vliegticket naartoe geboekt? Of, uh... Nee, dat toch niet. Nee, nee maar volgende keer ga je dus heel vroeg boeken. En zorgen dat je een hele goedkope prijs hebt. Ik zou het doen. Dat denk ik wel, ja. ja. ja. Denk ik wel. <laughs> nou, succes in ieder geval. En okay, bedankt nou, ik voor Ik wens jullie heel veel succes met, uh, met de uitzending en het leuke onderwerp dat we jullie hebben. Nou, Oké, okay, dankjewel. Bedankt. <laughs> ja, we hebben het over reclame. En voelt u zich misschien wel eens opgelicht door reclamemakers of uh, door winkeliers? winkelketens, dat u zei van ja, maar in het boekje was het veel goedkoper. Of uiteindelijk had ik een soort van kat in de zak gekocht. En dan mag u dat laten weten. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. En uh, daarmee misleiden we u niet, denk ik. Hoop ik maar. Uh, 0800-1121. Mailen mag ook nachtapestaart.nl. En via de Twitter, dit is de nacht. Ja, en uh, u zei het zelf, Charles Bormans. Uh, dat u eigenlijk niet zo vaak dat heeft gehad, dat u opgelicht. Is er inmiddels al wel een voorbeeld of iets naar boven gekomen... dat zegt, nou, als ik nu deze verhalen allemaal hoor... dan denk ik toch wel dat ik ook wel ergens een keer ingestonken ben? Nou, of, of ik echt ingestonken ben. Kijk, er, maar er zijn, er zijn natuurlijk gewoon uh, boeken volgeschreven... met allerlei cases uh, van uh, voorbeelden vanuit de reclamecodecommissie... Uh, waarbij uh, reclames misleidend zijn. Ja, mm. die zijn er. Ja. En uh, die zijn er volop, overigens. Hoor. Dus dat, en, en, en iedere consument is ook uh, gerechtigd om een klacht in te dienen... bij mm. de reclamecodecommissie. Als uh, hij of zij van mening is dat een reclame onwaarheden vertelt... Of of uh, uh, uh, er sprake is van uh, in hun ogen misleiding. Ja. Nou, ga naar de Reclamecodecommissie. Zit in Amsterdam. Je vindt het zo op het internet. Ja. En doe je klacht. Da dus dat, is, dat instituut is er gewoon. Ja. En sterker nog, als je nogal op wil, kun je zelfs maar naar de rechter stappen. Dat kan ja. ook nog een keer. Want, want er worden best wel veel reclames ook al, al ge ge ge ge geweerd uit Nederland, toch? Nou, niet zozeer geweerd. Maar kijk, er zijn natuurlijk. Uh, uh, ja, er zijn commercials die wel uh, uh, verboden worden. Uh, uh, of waar uh, ja, er zijn, er zijn er is ooit een reclame geweest uh, voor uh, centraal beheer. Je kent het wel. Dat is natuurlijk van Eva Apeldoorn bellen. Nou, er was met een, een, een filmpje met Adam en Eva erin. En, oh ja. Nou, uiteindelijk uh, was dat uh, is dat filmpje nooit uitgezonden, omdat uh, uh, de hoogste rectie het uiteindelijk niet wilde. Nee. Uh, maar dus niet echt verboden, maar wel teruggetrokken op het moment dat het eigenlijk uitgezonden zou worden. Ja. Uh, het grappige is dan wel vaak dat dit soort band-ads, dus verboden commercials... Uh, die worden dan wel vaak weer op YouTube gezet. Ja. En het worden vaak grote hits. Daar zitten vaak heleboel mensen, miljoenen mensen naar te kijken. Dus uiteindelijk is het heel slim om er eentje te maken. Het kan heel goed, kan heel goed werken, ja. Het kan heel ja. goed werken. Omdat ze vaak op het randje zitten. En dan zijn ze, dan zijn ze natuurlijk leuk. Ja. He, dus dat, dat, zijn, dat, ja, dat komt ook voor. Het zijn ze wel spraakmakende, inderdaad. Ja. Ja. Want, want de, de, de wereld van reclame verandert natuurlijk enorm... met de opkomst van internet. Laatst zag ik een ontzettend leuke reclame. En dat is, dat is eigenlijk gewoon een, een, een heel filmpje. Eentje over James Bond. Dat mensen een soort van allemaal acties moesten uitvoeren. En die zagen ineens van hè, een telefoon ging. Zij pakte hem op. En ze hadden echt het idee van ik word nu gebeld. Dus ik ga me helemaal rotrennen. En uiteindelijk kregen ze twee ja. VIP tickets voor James Bond geloof ik. Ja. Volgens mij was het van een, een cola merk. En ook een hele leuke van een deodorant merk. Dat mensen zeg maar, op het vliegveld zaten niets vermoedend En ineens kwam er een opsporingsbericht ja. op de televisie. Idea. Met ja. hun uh, hoofd daarop. Vond je, leuk, vond je dat leuk? Ik vond het heel grappig. Ik, nou, ik vond het nog op het randje eigenlijk hoor. Want ja? Nou, het, als, als het echt zo was als het was. en, en die mensen zaten daar te wachten. en die werden ineens gekregen, en ineens uh, werd er uh, aangekondigd. dat een bepaald persoon gezocht werd. En, mm -hmm. en, uh, uh, en dat, bleek, dat blijkt dan die persoon te zijn die daar op, op het vliegtuig zit te wachten. En de, die, daar brak letterlijk het klamme zweet uit. Ja. En er waren dan journaalberichten ook. dat die persoon werd gezocht. en die, en die, die brave borst die daar dan uh, op die in de, dat stoeltje zat in de, te wachten op zijn vliegtuig die dacht mm -hmm. van, mijn hemel, wat is er aan de hand? Ik ben er aan de beurt. En uh, letterlijk, het klamme zweet brak uit... totdat ja. er twee grote bewakers aankwamen. En die persoon dacht van, nu, ben, nu word ik gewoon gearresteerd. Ik ja. ging er een koffertje open zat daar een, uh, een, uh, een, een, een busje deodorant ja. van Nivea van in. Ja. Uh, dus uh, he, een soort ultimate protection. Dus dat soort, ja, dat soort dingen komen ook voor. Dat zijn eigenlijk gewoon, dat, we noemen dat een spank. Dat is dus gewoon, of een, uh, ja, weet uh, je het nou? Of een... Wat is het nou? Nee. Een prank? Een prank een een graag, heet dat, ja. een prank. En uh, dat is eigenlijk een soort ja, filmpje waarin mensen worden misleid. Dat filmpje wordt opgenomen en wordt dan weer uitgezonden als commercial. Dus uh, dat soort dingen komen ook voor. Maar dat komt omdat de mogelijkheden zijn tegenwoordig natuurlijk vele malen groter... Ja. dan, uh, dan uh, een aantal decennia geleden. Ja, dat is ook zo. Ja, want dat, dat verandert natuurlijk wel heel erg. Ja, dit, dit was er eentje op het randje. Ik vond het ja. erg grappig. Ja. Maar het, was, het werd uh, viral ging het, hè? wat dan, dan heet, inderdaad. Ja, dat dat, dat ja. het heel wat internet overgaat. En ja. uiteindelijk heeft dat filmpje natuurlijk veel meer kijkers ja. opgeleverd dan een normale reclame, waarschijnlijk. Dat komt, dat komt regelmatig voor, ja. Ja. ja. ja, dat is natuurlijk wel de kunst. En ze blijven vaak heel lang natuurlijk gewoon op het internet ook staan. Ja. En je kunt nog filmpjes van jaren geleden, kun je ook nog zien, ja. uh, die allemaal in dezelfde soort categorie vallen. Uh, en dat is natuurlijk bij televisieconnissen. Anders die gaan op een gegeven moment van de buis af. Ja. ja, precies. Dat is ook zo. En deze blijven inderdaad maar doorgaan. Ja. ja en die delen we allemaal lekker op ons Facebook en uh, op ons Twitter. En dat ja. willen de, de reclamemakers uiteindelijk natuurlijk alleen maar. Dus dat is, ja. dat is heel fijn. Ja. Uh, we, we gaan naar muziek. We hebben muziek van Steve Allen. Letter from my heart. En ik kijk eventjes. Letter from my heart van Steve Allen. Now tell me ja? how we And why love is upside down I want you I need you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 Letter from my heart, Steve Allen. Nou, wat er in die uh, brief stond, dat uh, bezinkt hier... ging vast niet uh, naar een reclamebedrijf toe met uh, allemaal boze klachten. Nee, dat was een heel ander liedje. Uh, wel heel erg mooi daarom. Um, dit is Radio 1, dit is de nacht. En we hebben het over reclame, misleidende reclame. En misschien bent u wel eens een beetje opgelicht, althans. Zo voelt dat dan misschien een klein beetje. En we hebben ook live muziek vannacht. Een hele goede nacht, Dirk Jan Smit. Ik verwelkom jou in de studio. Dankjewel. Ja, uh, zo is je artiestennaam niet, hè? Nee, dat klopt. Dear John. Dear John, yes. Yes, waarom? Uh, ja, dat lijkt wel op Dear John. Dat is eigenlijk <laughs> uh, het hele korte, maar ja, slechte verhaal. Dan heb je gewoon ook nog steeds DJ en dan is het ja. Dear John in plaats van nee, Dear yeah. John. Precies, ja. Echt waar? Ja, ja wat goed. Leuk. Ja, dan, nou ja, goed bedacht. Je hey, ben je wel eens <laughs> opgelicht uh, door, een, door een, een reclameaanbieder? Of althans, misschien niet direct opgelicht, maar zo voelde het voor jou misschien? Uh, ja, vast wel. Maar ja, weet je, ik, uh, dan was ik er waarschijnlijk ook, uh, ook zelf bij. En uh, ja, wat doe je eraan? Soms denk ik ook wel eens. <laughs> ja. ja, niks uiteindelijk. Kijk, zolang ik niet uh, een miljoen euro te veel heb betaald, ja weet je, gewoon hier en daar een tientje uh, niet dat ik een heel rijk muzikant ben. Muzikanten over het algemeen niet rijk. Maar ja, nee, goed. je moet toch wel een beetje selectief zijn. in. Ja, de... dat is waar. Ja. Wat leef je helemaal van de muziek? Uh, nee, ik, uh, ik doe dit tot nu toe uh, uh, ja, als uit de hand gelopen hobby. Ik uh, werk hiernaast ook nog wel. Dus uh, ik ga kijken of ik morgen weer op negen uur... Uh, ten kan verschijnen. Echt waar? Wauw, nou dan... Ik ook. Dan, uh, ik ook. Echt ja, waar? precies. Ja, ja, hoor. Nou, heel dapper. Ja, nou ja, goed. De, de dingen die ik leuk vind om te doen, die doe ik ook, ook ja. graag nachts. Dus dat is geen probleem. Je hey, bent pas heel laat eigenlijk met muziek bezig ja. gegaan. Ja. 21 jaar was je. Ja, ik, uh, ik was 21 jaar. Toen heb ik uh, op een... Uh, ik vierde samen met een vriend van mij altijd uh, mijn verjaardag. En uh, hij speelde gitaar. Een andere vriend van mij speelde ook gitaar. Dus ze gingen samen jammen. En toen ben ik met hem uh, mee gaan zingen. Yeah. En diezelfde avond hebben we toen nog uh, voor, de, voor de bezoekers van de verjaardag... een uh, kleine optreden gegeven. Dat was uh, denk ik twee of drie reeks of zo. En iedereen vond het heel erg tof. Dus ik ben uh, toen eigenlijk soort van aangestoken. Uh, en zijn we elke vrijdag gaan... Uh, ja, gaan, gaan jammen met elkaar. En, uh, maar je speelde dus al wel een instrument. Nee, ik speelde helemaal niks. Helemaal niks. Ik deed helemaal niks. Nee, ik... Uh, ja, een beetje zingen onder de duw en zo. Verder nee, ik deed helemaal niks. Wauw. En toen, uh, ja, heb ik een half jaar later heb ik een uh, gitaar geleend van mijn schoonvader. En ben ik zelf een beetje van, van Google uh, zo'n... Uh, Te gedownload. Denk je, ja. En dan, uh, ja, tegenwoordig uh, met YouTube-video's en zo. Kom je in heel Eind, gewoon in je slaapkamer. Dus, uh, Wauw. Heb ik ik het heb het ook wel eens geprobeerd. Maar uh, daar staan met een gitaar, dat uh, ga ik me niet aan wagen. Nee, nee oké. Okay, uh, maar ja, <laughs> er zit nog wel wat uurtjes tussen toen ja, en nu. Hè, dus, ja, ja, uh, ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Hey, ik ben benieuwd, wat ga je als eerste voor ons spelen? Ik speel als eerst uh, het liedje, heet Make My Day. Make My Day. Nou, <laughs> give it away. Make yeah, My Day. Make My Day. <laughs> Van During Jan. the night. Ja. <laughs> Why so I like to be together in the pouring rain. I can't explain when I look at you in a way to say my love is pure as I hide you from. sun shines under blue skies I'll tell you why I will use the same umbrella keep you nearby now don't be shy when I look at you in a way to say my love is pure as I hide you from met z'n tweeën, ja, maar het is wel heel erg oprecht. Uh, Make My Day van uh, Dear Jan En uh, je hebt nog veel meer live muziek voor ons. Ja, he, komende... Je komt terug. Ja, je, kom, je komt terug. <laughs> ja, Nog drie liedjes deze nacht uh, te vergeven van jou. Dus, uh, dus ja, dat gaan we zo meteen uh, zeker nog luisteren. Maar ik heb wel het idee als je dit van je af je 21ste kan ontwikkelen dan... Uh, er is hoop oh, ik... voor heel veel mensen. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja. Wie ja. weet sta ik hier toch over bij. Tuurlijk, ja. Alsnog, nee, hoor. Nee, ik ga me er niet meer aan wagen. Maar oh. ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van uh, iets... Uh, je passie ontwikkelen. Dus uh, te gek. Ik ben benieuwd wat je nog meer voor ons gaat spelen zo meteen. Dus, uh, dus blijf zeker bij ons. En als je nog een verhaal weet over je misleiding uh, in reclame, dan... Uh, Ik zal even goed nadenken. Ja, ja. Hè, dan horen we graag van okay. je. Aan de telefoon hebben we ook Ellen. Goedenacht. Goedenacht, samen N daar. Ja. Oh, Hallo, goedenacht. Ja. En jij hebt uh, het die idee na, dat je... Die moet een uh, uh, medaille. Wat zei je? Een hele goede reclame-man. Ja, echt? Ja, vlieg. dankjewel. Ja, een hele goede. hele, hele goede. Want voor, Kijk, ik bedoel, ik ben het lang niet altijd met hem eens. en Ik vind hem op heel slim praten. Maar voor het vak wat hij uitoefent, is hij perfect. Is hij echt perfect. Nou, kijk. Allemaal... De reclame, dankjewel, hè? Ja. Dankjewel. Ik vind, Dat vinden reclame man alleen maar leuk. Ik ben in het zakenleven opgegroeid. En um, uh, geen puber meer. Ik uh, ben midden veertig en uh, mijn dochter zei laatst van... mam, ik zeg vertel voor het, krijg je zo'n tablet mm -hmm. bij. God, dat is leuk. Krijg je dat cadeau, nou, die krijg je erbij. Ja. Nou, ze waarom bestellen. Ik heb je het goed gelezen. Toen zei ik, je moet altijd... Mijn vader zei het heel bont, hij was zakenman. Hij zei mm -hmm. van, mensen willen bedonderd worden. Dus zei ik, wat naar zeggen. Bedondert u uw klanten dan? Nee, helemaal niet, maar als je goed oplet. let willen mensen altijd besodemieterd worden. Mensen willen altijd um, uh, ergens intrappen, Koopjes halen, maar ondertussen zijn ze duur uit. Mm. Je moet zo rekenen, zei hij altijd. Je hebt een portemonnee, die duur je open. zit het besteden bedrag in en dat geef je uit. Al dan niet. Dus portemonnee open, portemonnee dicht. Je nee. kunt dus ook lucht kopen, had hij het dan over. Nou, dat was dan met mijn dochter zo'n prachtig voorbeeld. We luisterden door. En toen, ik meen dat het van Telfoort was... en ik kon het net ook al niet goed opkomen... En er stond aan, er stond een abonnement. Nou, prima. Er stond bij, lease apparaat. En oh ja, ja. Drie jaar lang. Dan betaal je duizend euro voor een tablet van 600 euro. Ja. En ze hebben je een abonnement ja gesmeerd. Nou, dan denk ik, oh, dat kun je gewoon lezen. Ja, ja. uiteindelijk staat het er wel. In kleine lettertjes, maar ja. ja. Maar dan gaat dus dat verhaal van mijn vader weer op. Je krijgt niets voor niets. Dat nee. bestaat niet, want... Als ik jou iets ga verkopen, dan moet ik daarvan leven. Ja. Dan moet ik winst op maken, want anders kan ik er niet van leven. Ja. Nou, sommigen, en als je het goed bekijkt, is het hele Amerikaans systeem... is in Nederland behoorlijk de laatste 20 jaar ingeslopen. Mm -hmm. En zie je dus ook alles veel, onoverzichtelijk. Je weet niet meer wat je moet kiezen in de supermarkt. Je kunt dus eerder, wist, was een kilo suiker, een kilo suiker... had je, had je één soort, of twee ja. soorten misschien... Ja. Nu heb je een derde soort. Je hebt mini klontjes en midi klontjes en gewone klontjes. En nou ja, bruine suiker en dan morop. Ja. Dus het is zo onoverzichtelijk gemaakt dat de vrouw of de man die boodschappen doet. Je kunt het niet meer overzien. Nee, ik dus kan maar, met jou spelen. Maar even naar, terug naar het voorbeeld van het van tablet. Want dat vind ik dan wel weer een, een mooi verhaal. Charles, uh, worden we hier opgelicht of is het gewoon weer een kwestie van nee, goed lezen? Want ze vertellen je uiteindelijk gewoon ik dat je te veel betaalt. Het, ja. Het is gewoon je eigen schuld, want je weet dat je niks voor niks krijgt. Nee. Dus dan moet je altijd een argwaan hebben van... hé, hey, waarom krijg ik dat cadeau? Ja. Is dat abonnement dan zo duur? Want die, die telefoonmaatschappij die wil ook verdienen. Je kunt niet iets, iets cadeau krijgen wat je koopt. Er bestaat gewoon niet. Nee, dus ben je be het met Ellen eens weer... uit uh, Charles? Ja, ik ben het wel mee eens. Het, het komt uit de lengte, het komt uit de breedte. Dus, uh, ja. nee, maar het zijn het worden hele interessante dingen gezegd. Uh, uh, nee, natuurlijk is het zo dat consumenten... Uh, kijk, of ze nou echt bedonderd willen worden, maar ze vinden het leuk om... Om verleid. Te ja, nou ja, misschien ook wel. Ja. Het, is, uh, het is ook vaak een illusie. Maar mm. die illusie ja. kan ook zo heerlijk zijn. En, en ja, ja, het idee dat je iets lekker heel goedkoops hebt gekocht. Maar ja. daarbij vergeten dat je dan. Stel nou, kleding. Hè, en, en dat mensen zeggen, nou, ik ben nou bij Batavia stad ge ge geweest. En ik heb zulke goedkoop. Het was allemaal zo goedkoop in die, in die, in die outlet daar. Ja. En ik heb uh, heel veel gekocht. En dat is prima. Dat is dan ook goedkoop. Maar wel vergeten ze dat ze in Maastricht wonen en dat hele stuk hebben gereden al die beziek. Ja. hebben betaald ja. en, en dat wordt gewoon voorbij. Dat, daar denken ja. we dus niet aan. Nee, dus maar het is gewoon ook, ja, het is vaak ook gewoon de illusie en het is gewoon de we beleving. Even, hef, hef. Heb ik even ja. een big deal gemaakt, weet je? Ja. Maar ondertussen uh, al de kosten die je erbij op moet tellen. Uh, dat uh, had, had die mevrouw net zo goed de boodschappen, de kleding kunnen blijven kopen in Maastricht, was ze goedkoper uit geweest. Ja, uh, uh, uh. Dus ja, daar zit altijd wel wat in en wat er ook zegt. Dat het is heel het, mooi, he? Ik heb nog een heel mooi voorbeeldje. Je zet zo boodschappen doen. Weet je hoe ik mijn boodschappen al twee jaar lang bestel? Via internet. Ja. Ik zal geen winkel noemen. Daar bestel ik al twee jaar lang mijn boodschappen. Ja. Ik heb dus iedere week een beetje hetzelfde. Af en toe kijk ik de aanbiedingen uh, extra dik eruit. En dan zegt mijn man, mijn god, wat heb je nou nou allemaal ingeslagen? Ja. Wat bewaar, bewaarmogelijkheden heeft. Ik zal je vertellen, iedere maand ben ik ongeveer hetzelfde kwijt. Het kan een tientje schelen. Minder of meer. En wij eten bijzonder goed en gezond. Ja. Mm. En los wat ik doe is dan groen te halen en ja. soms ook net te slagen, want ik vind dat altijd al het veel niet lekker. Maar ik heb altijd dezelfde uitgaven. Ja. Ja. En er zijn er mensen die gaan vijf, zes winkels af. Ja. ja, Net wat je zegt, de verleiding van chocolade erbij kopen, andere dingen erbij kopen. Mm -hmm. Maar Elf, volgens mij ben jij uh, bijzonder moeilijk. Uh, uh... Uh, voor de gek te Kopen. houden met een aanbieding. Ja. <laughs> nou, ja, alleen maar heel goed. Doen. Ja, je bent een lastige voor de reclamemakers. Ja. ja. Ja, ik ben een slechte voor, voor een slechte koopster. Ja. Maar. Ja. Maar wel bedankt het voor je ja, verhaal. Ik vind het wel uh, leuk. Ja. Wel, leuke, je hebt een paar hele spraakmakende uh, uitspraken gedaan. Dus uh, dank daarvoor. Ja, en, en hele compli ja? complimenteus natuurlijk ook. Ja, he? ook nog eens. Ja, een hele complimenteus. Ja, want ik vind, ik vind het knap als je in staat bent om het zo te verkopen. Ja. Dat is handel, hè? Dat ja, is dat handel. is Zeker. Ja, het is ook handel nou, eigenlijk. Oké, okay, ja. dankjewel. dankjewel. Bedankt. Ja. bedankt voor bellen, Ellen. En uh, blijf lekker luisteren. En uh, aan de telefoon ook uh, groot fan van het programma, Kees. Goeienacht. Hoi, Saskia. Eindelijk. Eindelijk, hè? Ja, moest Eindelijk je even opwachten. <laughs> ja. nee, eerst was de vraag, uh, ben je wel eens opgelicht? Nou, ik ben net als Charles uh, nooit opgelicht eigenlijk. Echt niet? Ik kan me niet herinneren. Ik heb echt heel lang na zitten denken. Maar toen was later de vraag, uh, een misleidende reclame. Ja, die ken ik wel, ja. Ja, want wat was... Jullie, is... Welke... jullie hadden het net over die bril, hè? ja. En dan, eh, dan, maar dan hebben ze het over de montuur. hebben ze het niet over het glas. Want dat is natuurlijk het stomme. Als, eh, die montuur, ja, dat zit zo'n beetje onder de 100 euro. Dan krijg je als je, als je 88 bent, krijg je 88% korting. Ja. Maar dan kost dat glas nog steeds 300 euro. Je ja. je, dus, dus je betaalt je zit, nog helemaal scheel. natuurlijk de nepperij. Ja. Ja, precies. Dat is ook zo. Ja, dat, ik dat is ook zo. Chans hoor ik nu. Ja, hoor, dat is heel goed. <laughs> Kees, ik kan zo een dat marketingbureau beginnen. Ja. <laughs> nee, maar ik, ben ook, ik zit ook in de reclame. Ik maak tegenwoordig bouwplaten. Mm. Oh. Um, ja, maar uh, ja, ik, ik heb altijd in de reclame gezet, ook campagnes gemaakt. Ja. En dat heb ik bij de KPN met die campagnes. Of, of laten we zeggen een telefoonmaatschappij hetzelfde. En dan zeggen ze: uh, uh, het kost uh, uh, uh, acht 25 euro. Maar dat kost 50 euro. Maar de eerste drie maanden betaal je de helft, zeg maar. Ja, ja. En, en, en ik denk dat heel veel mensen in trainingspakken... daar gewoon heel erg in trappen, weet je wel. Dat, is gewoon, uh, dat vind ik eigenlijk een beetje zielig. Dat, uh, dat ze het op die manier moeten doen. Maar jij, jij zegt dus eigenlijk inderdaad... Hè, ze, ze, ze, ze pakken eigenlijk een beetje de mensen... Die er sneller intrappen en daar richten zich er op en dan trekken ze zo alle inkomsten ja, binnen. Die niet goed lezen, die denken: Nou, ik betaal nu 50, maar uh, dan betaal ik 25, maar dat is alleen maar voor de eerste uh, drie maanden. Ja, dus ja. dan moeten we eigenlijk dat al denken. Dat vind ik echt gemeen. Dat vind ik echt niet kunnen. Nee, dus op het moment dat wij denken te mooi om het waar te zijn, dan is het ook eigenlijk te mooi om waard waar te zijn. Of... Nou ja, gratis geld wordt eigenlijk uh, weinig uh, betaald gewoon. Ja, ja klopt. klopt. Ja. Mm. Ja, ja. En, uh, maar dat wordt wel gesuggereerd. En uh, eigenlijk vind ik dat heel gemeen. Maar je hebt natuurlijk uh, TIG-telefoonmaat uh, Dus die, die moeten wel tegen elkaar op. En dan verval je al sneller in zoiets. Uh, ja, toch iets wat niet helemaal deugt, zeg maar. Uh, ik, vind, ik vind het niet klop, hoor. Nee. Ik zou, ik, maar, maar het ergste... Dat vind ik dus uh, op RTL4, want dan zit ik toch echt, dat moet je opheffen, en dan zou eigenlijk de Tweede Kamer tegen in het geweer moeten komen. Dat is, dit is je toekomst. Dat is ja. nou net als in de middeleeuwen, dat de mensen zitten te vertellen van. Uh, nou ja, ja, mensen in nood eigenlijk. Hè? Mensen ja. die, uh, die, die gewoon een beetje depressief zijn of die iets waar het helemaal niet goed gaat. Uh, uh, uh, uh, dit is je toekomst, weet je wel. Dat, dat zijn die programma's waar je kan inbellen... en dan gaan ze de toekomst voorspellen, zeg maar. Die ja, bedoel je. Ja, ja, ja. ja. ja. Ken je een oude man die uh, met een B of zo? Ja, oh ja, ja, ja. <lacht> en daar betalen ze natuurlijk grof geld voor. En dan uh, uiteindelijk... Ja, daar betalen uh... echt grof geld voor. Want dan voor mij gewoon een paar euro per minuut of zo. Ja. En, met, en dan, als je dus gewoon uh, werkster bent, dan verdien je misschien... 8 uh, euro per uur. Dus dan ga jij daar drie minuten bellen of vier minuten en dan uh, ben je gewoon heel je uur kwijt. Ja. Yeah. Het is en, toch verschrikkelijk? Gewoon. En ze richten zich op de mensen die dus eigenlijk het kwetsbaar zijn... en een probleem hebben, dus dan ook graag geholpen willen worden. Ja, ik, ik zou willen dat dat verboden werd. Ja, dat vind ik echt, echt schandalig. Ja, dat is wel echt misleiding inderdaad. Ben, ja, ik, ik ben het met je eens, in dat soort programma's... Ja, ik zou er zelf ook niet intrappen, omdat ik dan inderdaad weet... van ja, je belt op en je bent uh, voordat je geholpen wordt... al uh, 15 euro lichter volgens mij. Maar ja, Oh ja, ja je zit in de wacht en dan moet je eerst keuzemenu's gaan doen. Maar dan, die, die tellen, die lopen gewoon door, weet je al. Ja. En jij als werkster, die wil gewoon graag je toekomst horen. Ja. Nou ja, we weten allebei wel een klein beetje hoe dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Maar ja, dat vind ik echt niet normaal dat dat bestaat. Maar bij ons ben je niet opgelicht, hè, Kees? Het was een gratis nummer, hè? Je hoeft er niet op één of twee te kiezen. Daarom bel ik ook, want anders zou ik niet bellen, want dan... Anders moet ik leren, voor opgelegen bellen. Ja. Ja, ja, nee, nee, heel goed. Nee, bij ons ook geen keuzemenu's, dus alle verhalen over ja, reclame dat, mogen ja. hierheen. Hey Kees, leuk ik om jullie weer eens te spreken. Ja, ja, zeker. Wel heel lang geleden, maar ja. uh, een uh, hele leuke gast heb je, zelfs. Uh, nou, dankjewel, zeg. Ja, complimenteuze luisteraars. Ik, dat zou ik ook ja. zeggen. Ja, <laughs> heel erg goed. Bedankt nee, voor ja, ik bellen, Kees. Heel goed. Heel fijn. Doeg. En een fijne nacht okay, nog. Oké, okay. dag Ja, we zijn uh, complimenteus met z'n allen vannacht ja. hè, over uh, de reclames. Maar uh, ja, misleidende reclames. U kunt nog allemaal uh, bellen. 0800 1121. Uh, misschien dat u zich wel eens genept voelt. Ik moet heel eerlijk zeggen, Charles. Net als Kees heb ik ook niet echt het idee dat ik ergens heel erg ingetrapt ben. Maar... Dat worden we waarschijnlijk ergens allemaal wel een keer. Maar ik kan het me zo 1, 2, 3 niet heugen. Dat is natuurlijk ergens heel erg goed. Maar uh, misschien ben ik dan ook wel te onoplettend als ik dingen koop. Of wat de kwam mee. Ja, ik... Nou, kijk, dat, ik denk ook niet dat er massaal wordt. Er wordt natuurlijk niet massaal opgelicht. Dat, dat, dat kan niet. Nee. Uh, het fenomeen van de kleine lettertjes hebben we altijd gehad. Mm -hmm. uh, er zitten altijd wel wat slimmigheidjes in. Uh, er zijn er natuurlijk ook partijen bij... Die, die, die vertellen wel de waarheid. Alleen op zo'n manier dat je het eigenlijk... daar moet je even naar zoeken. Ja. Uh, daar, wordt, daar wordt dan wel... zeg maar, hetgene wat ze het liefste willen vertellen... dat wordt natuurlijk heel... dat wordt op, uh, groot op de pagina gezet, zeg maar. Groot op de verpakking gezet. Groot in het aanbod. Ja. En dat je dan ook nog een keer allerlei kleine dingetjes ervoor moet doen... dat wordt dan op... Ja, letterlijk uh, minder prominente, uh, op een minder prominente plaats of zo, uh, voor dat vermeld. Ja. Uh, en het is vaak ook een gevoel. Uh, ja, soms denk je, ach ja, laat maar zitten, weet je. Ja, Dit dat, dat is net hier wat uh, Deer John zei: van ja, ja, nou, dat zal eens een keer een tientje, uh, zal ik ernaast hebben gezeten, maar. Uh, het gaat ook nooit echt om, uh, om grote, enorme grote nee. miljoenen en bedragen. Nee. Uh, mm, en vergis je niet, er zijn natuurlijk tegenwoordig ontzettend veel instanties waarbij je kunt klagen mm -hmm. en die ook wel uh, aan de bel trekken, of het nou de consumentenbond is, of het is uh, nou, televisieprogramma's als Kassa of, uh, um, en, en, of of een programma als uh, of je kunt naar de reclamecodecommissie stappen. Mm -hmm. Kun je zelfs aan de rechter stappen. Dus er zijn ongelooflijk veel uh, instanties tegenwoordig waarbij ja. je uh, je gram kwijt kunt. Dus ja. dat, of je gram kunt halen, moet ik zeggen. Dus dat. Uh, ja. Dus als consument staan we ook best wel, best wel in ons recht, zeg maar. Ja, we kunnen ja, we best zijn, wel veel kanten op. Consumenten zijn ongelooflijk mondig en vergis er ook niet in. Door de sociale media mm -hmm. is die kracht van die consument alleen nog maar gegroeid. Want ja. als jij gaat twitteren over een bepaald product... dat je het waardeloos product vindt of dat je je opgelicht voelt... en dat verspreidt zich via uh, uh, sociale media over ongelooflijk veel medeconsumenten... Ja dan heeft zo'n product gewoon of zo'n uh, zo dienst of zo'n merk... Heeft gewoon een heel groot probleem. Ja. En dat is, dat, is, dat is het mooie, vind ik, van, uh, van zoiets als social media. Dat, dat, dat, dat is een, een heel krachtig instrument, ook ja. voor consumenten. Ja, absoluut. Ja, het geeft je even heel erg veel macht. En ja. uh, ik moet zeggen dat ik me daar ook heel erg schuldig aan heb gemaakt. Mijn uh, auto was kapot. Althans, mijn auto ging voor een APK-beurt. Ik bracht hem naar een garage. En uh, ik zal ze dan nu niet noemen. Dat is dan wel zo aardig. Dat heb ik toen al uitgebreid op mijn Twitter-stream uh, gedaan. Maar uh, ik bracht mijn auto voor de APK. Ik haalde hem op en hij deed niet meer. Ik bracht hem. Definitief en hij was, deed hij het niet meer. Nee, hij deed echt niet meer. Nee, hij kon echt niks meer. Het dus, was een goede garage. Ja, uit. het was een hele goede garage. Absoluut. Nee, dus het was um, ja, uh, heel vervelend. Want ik bracht hem heen. Uh, de, de APK was goed gekeurd. Maar op het moment dat ik mijn auto ophaalde, was hij kapot. Dus toen ja, dacht ik, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk stukel, een beetje naar. Ja, onhandig, hè? ja en we werden best wel lang in het, uh, ja, een beetje in, in het midden gelaten van... Hè, wat is er nou precies gebeurd? Moeten wij die kosten betalen? Of die voor, zijn die voor de garage? Want wij vonden het mm. logisch als die voor de garage uiteraard waren. Um, nou nee, zo ging het een beetje heen en weer. Maar we werden gewoon niet op de hoogte gehouden... tot twee, drie dagen toe. En wij hadden die auto gewoon echt nodig. Ja, ik werk midden de nacht, dus ik wil vooral heel graag thuis komen... Um Uiteindelijk heb ik het dus op Twitter gegooid en binnen vijf minuten werden we geholpen. En toen dacht ik wel echt van, oh, dat is eigenlijk. Ik voelde me ik voelde een beetje gemeen. Want het is natuurlijk best wel een aanval richting zo'n uh, bedrijf. Maar aan de andere kant, ja, het mag natuurlijk ergens ook weer wel. Vroeger ja, deed je dat alleen in een kringetje op een verjaardag. Toen zei je ja, van nou, ja, ik ben toch slecht ja. geholpen daar. Maar nu hebben we natuurlijk een veel breder uh, ja, publiek als ja, consument. Ja. Ja, daar kun je toch al bijna niet meer tegenweren als, uh, als producent. Nee, dat, dat, wordt dus, dat, is ook een, dat is ook een enorme omslag. dus Je ziet ook dat de macht die vroeger ook echt bij het merk lag... want inderdaad, als je een klacht had, dan ging je een brief schrijven... en die kwam een keertje aan en dan, en dan voordat ze geantwoord hadden... was je weer een week verder ja. als het mee zat. maar uh, En daarnaast, dat bleef eigenlijk gewoon heel erg... Tussen jou en, he, dus als, als, als, als, en het bedrijf. Ja. En voor de rest uh, lekte dat, om het zo maar te zeggen, niet uit. Terwijl nu, als je het via zo'n tweet verstuurt, uh, dan verspreidt zich dat razendsnel. Uh, dus uh, wat dat betreft gaan wij er als consument alleen maar op vooruit. Ja. En uh, wordt het voor uh, merken en wordt het gewoon. Uh, een hele, uh, uit, is het een hele uitdaging een tour de force, om ja. daarin mee te gaan en uh, dat, is, dat is ook de uitdaging voor, uh, voor de komende jaren om, ja. uh, je moet gewoon als, als, als merk, moet je toch min of meer in ieder geval volgen wat er over jou gezegd wordt... Ja. Uh, op het internet, in sociale media. En, en als het kan, zul je ook zien dat een hoop merken... proberen in contact te komen met, uh, met die consumenten. Ja. En ze dan denk je ook nog heel stiekem naar het aantal volgers... Ja. invloed van iemand. Ja. ja. En, en je kijkt natuurlijk ook nog een keer in welke groep. Hè? In, zit je in ja. een bepaald soort... Zit het, het echt in jouw doelgroep? Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want we gaan het echt euh, nou ja, om, om, om een doelgroep die belangrijk is voor jou als merk. Ja. En als die negatief over jou gaat praten... en of negatief over jou gaat denken... Ja. heb je toch een probleem. Ja, want dat, dat hadden we thuis dan nog even de discussie... Um, uh, ik had het uiteindelijk op mijn Twitter geplaatst. Omdat ik wel actief ben op Twitter. Um, maar toen inderdaad zei mijn man vervolgens heel terecht... Van, als ik het had getwitterd... waren we waarschijnlijk niet binnen vijf minuten teruggebeld. En uh, ja, da da daar ontstond toch een kleine discussie van inderdaad. Dan heb je dus toch weer de macht als consument... hangt er weer heel erg vanaf wie wat zegt. Eigenlijk, omdat hij eigenlijk nooit twittert. Dus hij doet daar heel weinig ja, ja, okay, mee. Dus ja, dan ja, had precies, hij een kleine ja, ja, kring ja, ja, gehad. Ja, ja. Omdat ik daar veel actiever in ben. Ja. Ook al heb ik ook helemaal niet veel volgers. Maar was ik toch invloedrijker ja. dan hij was geweest. Met zijn 20, 30 volgers. Ja, ik uh, ja, waarschijnlijk. Ben je eigenlijk toch meer een opinion leader Saskia? Ja, ja, ja. ja. dat klinkt nu heel mooi. Nee, maar ter, Ik heb heel, heel weinig volgers in die zin. Maar vergeleken met mijn man was ik inderdaad dan ja, weer leading. Ja, leiding. goed, in ja. dat kleine groepje ben je dan ja, toch. Ja, precies. Ja dat, ja, dat was ons wel even discussie. Want we voelden ons dan toch weer... als consument ben je dan de ene keer dus machtiger als de andere keer. Ja, dat ja. houdt ook veel af van hoeveel volgers je hebt. en ja, Hoe actief je er ook in bent. Ja, maar eigenlijk kunnen we dus nu wel een beetje als consumenten... de andere kant op spelen. Zeg maar. We kunnen de bal een beetje terug terugkaatsen. Absoluut. Ja, daar nee, nodig. Je ziet, je ziet wat dat betreft zie je gewoon die macht echt vanuit die consument verschuiven. Dankzij uh, de nieuwe media. Ja, Facebook, Twitter, al dat soort dingen. Yes, sir. Ja. Uh, DJ, Dirk Jan, oftewel Deer Jan, <laughs> want zo is je artiestennaam. Jij bent hier ook in de studio om uh, vannacht voor onze live muziek te verzorgen. Vroeg je net al uh, een misleidend uh, voor, uh, Ja, iets waarbij je misleid bent door, uh, door een aanbieder. Heb je inmiddels al een voorbeeld kunnen vinden, of ben je echt gewoon nog nooit opgelicht? Ja, ik heb uh, 20 minuten nagedacht, maar ik kan echt niks bedenken. Nee, nou ja, dat is alleen nee. maar heel goed. Ja. Of, het, of het interesseert je gewoon niks. En dat is heel fijn. Want dan koop je gewoon dingen. En denk je: ach, de ene keer inderdaad wat meer dan de andere keer. En, of je bent gewoon echt nog nooit opgericht. Ja, nou ja. Kijk, het is natuurlijk ook misschien. Ik weet niet of het met generatie te maken heeft. Maar uh, ja, ik sowieso. Voordat ik iets koop, dan, uh, dan heb ik het eerst op. Uh, of alle vergelijkingssites gecheckt. of uh, ik, ja, ik loop in ieder geval niet zomaar een winkel in... en dan, dan koop ik een printer of zo. Nee. Te dus Tenminste, dan koop ik hem en dan, dan zie ik... oké, okay, is een aardig printer... maar dan ga ik wel eerst thuis even kijken of hij niet ja. ergens anders goedkoper is. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele, hele interessante opmerking. Want dat hadden we natuurlijk vroeger ook helemaal niet. Je kon nee. helemaal niet in Krijg één lijken. klap... een heleboel van hetzelfde product... een uh, heleboel merken van hetzelfde, die hetzelfde product maken... Ja. met elkaar vergelijken. Die vergelijkingssites... die uh, vergelijkingssites die zijn natuurlijk heel belangrijk geworden. Ja, absoluut. En, en dat is al een, wat dat betreft. Ja, weet je, dat is het al. Is het al heel lastig om uh, uh, uh, ja om, om überhaupt de eigenlijk consumenten. Op te lichten. Ja. Uh, want uh, het wordt nu gewoon allemaal keurig netjes naast elkaar gezet. Ja. En, en daar gaan mensen op af, die kijken er echt, ook echt ja. naar en die oriënteren zich. De oriëntatiefase is gewoon toegenomen ja. uh, in de afgelopen jaren. Ja, vooral voor duurdere producten inderdaad. Die ja. schaffen we niet zomaar meer aan. we de, uh, ja, de, wordt dat wordt allemaal uit en daarna wordt dat uh, gecheckt en vergeleken. Ja. Ja, dat is ook wat ik bedoelde met het zal. Als het is gebeurd, dan is het dan was het mijn geschil. Dan had ik in ieder geval, ik had het kunnen weten of zo. Dan ja, dus dan ja. Heb, je, heb je nog een voorbeeld waarvan je echt dacht: van nou, toen ik dat aanschafte, heb ik inderdaad wel echt even 30 euro minder betaald. Dan uh... Uh, nou, ik was, dat, dat daarom noem ik ook printer. Ik wilde een printer kopen, en die ik was toevallig in de macro en toen zag ik hem daar maar ik. Ja, ik heb hem toen vervolgens op internet dezelfde. Ik heb hem nog niet gekocht, maar ik, wel, ik weet nu wel waar ik hem moet halen als ik hem uh, zou kopen. Dus ja, ja wat zou ik ook uh, zeg je? Wat scheelde dat uiteindelijk voor jou? Uh, iets van 30 euro of zo. Ah, ja, okay. op, uh, wat was het? Ja, in plaats van 110 was hij daar 80 of zo. Ja. Het scheelde in ieder geval het scheelde wel, uh, toch, wel, toch wel wat. Nou ja. kijk, voelde ze een koopje toch? Ja, sowieso. Ja, ik zou hem lekker bestellen als ik jou was. Ja. Hey, live muziek heb je voor ons. Uh, welk nummer heb je voor ons in petto? Het volgende liedje oh. heet Back on Track. Back on Track. Nou, uh, ik zou zeggen, dear John, take it away. Dank je <laughs> How do you do how you're feeling today It's so good to see that you're back on your track now i've heard that you've come a long way did what was needed to be done and you've managed somehow you came up to the surface and you tried not to drown oh my god now you've got your oxygen I can see you are at peace Well, maybe you're not Come home And when you're there, there is someone for you You were being held in a corner Waiting for your final release You found a way to cross the bridge Closing the gap that you urgently needed to close While well, your mom's taking care of you, kid Providing a shelter for you when you need it the most While well, your time is now And go let your inner self out when it starts to get warmer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 cause for now you've had enough trouble mm -hmm. I'm proud you've made me proud of you mm -hmm. Well, I can see you are Be. Back on track van Dear John. Live hier in de studio bij Dit is de Nacht, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan kunnen we hier heel groot applaus. Maar we moeten hier echt gewoon een keertje zo'n applausband neerzetten. Want kijk, als wij met z'n tweeën dan klinkt het. Uh, ja. ja. Doe we het wel even. Nee, hey. ja, dankjewel. Ja, het is wel echt. Het is, ja, maar het is wel oprecht, zeg maar. Ja, dankjewel. Veel die zocht ik. Heel fijn. Als het hele publiek wat hierachter zit. Dank je wel voor het klappen, mensen. Nee. Grapje natuurlijk. De applausband. Maar nee, ontzettend mooi. Je hebt volgend uur nog meer live muziek voor ons. Absoluut. Dus daar ben ik nu al blij mee. Leuk dat je in ieder geval bent. En op dit tijdstip live muziek voor ons wilt spelen. Heel tof. En je ja. bent ook op Twitter te volgen. Sowieso. sowieso. Zag ik, hè? Ja. Dear John Music. En al. Gel Music NL zelfs ja. nog. Kijk, aan ah, die ja. viel van mijn schermpjes. sorry. Excuses. <laughs> en we hebben het over reclame. Nog uh, zo'n kleine acht minuten. En uh, Ton, die heb ik aan de telefoon. En die, heeft een, uh, ja, die wil eigenlijk wat opbiechten volgens mij als het goed is. Ton, goeienacht. Hallo, goeienacht. Ja. ja, ik ben ongeluk wakker geschoten. Radio's stonden Ton nog aan. En ik hoorde een heel interessante cozerie uh, over uh, die, uh, die, die uitzendingen die je wel eens tegenkomt waarin je toekomst voorspeld wordt. Ja. En ik heb daar... Uh, altijd met verbazing naar geluisterd en gekeken... en ze zijn soms ook live. En die zijn dan ook echt live. Ja. Nou is het grappig. Hè? Ik, kan, ik kan nooit al die tekstjes lezen die eronder staan... want ik ben niet meer de jongste. Mm -hmm. Dus ik denk, nou ja, het zal me wel een paar euro kosten. Heb ze, oké, laat ik het maar eens doen. Ja. En dan blijkt dat je dus vrij snel... eigenlijk heel erg snel al in die studio kunt komen. Ik heb dat nu een paar keer gedaan. En... Uh, ...je weet, dit zou ik nu ook kunnen doen... ...want ik ben nu ook live in jouw uitzending... Yeah. ...ik zou daar een aantal dingen kunnen doen... ...en dan kun je na verloop van een paar minuten... ...of misschien seconden... ...mijn, mijn nek opdraaien en dan ik dan dingen zeggen... ...die jij niet wilt. Dat kan daarmee ook... ...en je brengt ze in de hoogste verwarring... Yeah. Ik, je vertellen. ik heb daar nu een paar keer een proefje voor genomen. Dat is echt wel onbewaardelijk, moet ik je zeggen. Wat heb je gedaan dan? Wat heb je voor is ra gezegd dan? dan ben ik nou, ik, ik, heb, ik heb een probleem neergelegd... waardoor mijn toekomst absoluut niet kon worden voorspeld... Ja. door een meneer die eigenlijk eh, ja, met het uiterlijk van iemand... die net een slaag is met gesneden. En eh, ja, dat, werd, dat, dat werd verschrikkelijk moeilijk allemaal. Ja. Maar dat is eventjes terzijde, want ik... Waar je de redacteur even over sprak, dat is dat ik zelf natuurlijk inderdaad eigenlijk best wat op de biechten heb. Ja. Maar dat ik met een zekere glimlach, moet ik erbij zeggen. Want je hebt Omdat zelf in gegeven... het vak gewerkt, hè, de reclame. Ik, ik heb 45 jaar lang heb ik als copywriter en creative director in dit werk gezeten. Uh -huh. En ik moet je zeggen dat ik ook een vaste kapstok had bij de reclamecodecommissie, weer in afwachting <laughs> van de, de volgende veroordeling. Oh, ben... oh oh, wat heb jij voor <laughs> dingen gemaakt dan, Ton? Want dan ben ik wel heel erg benieuwd. Ja, je kent ze wel en ze bestaan tegenwoordig nog steeds maar in een hele andere, wat meer geraffineerdere vorm. Mm -hmm. uh, dat zijn de beroemde de sweepstakes onder andere, ja. die in Nederland veelal met de term prijzenfestivals werden aangebuid, ja. Waarbij uh, hele adressenbestanden werden beveild met, uh, met, met kleurige enveloppen en met teksten. Waarin stond dat u, mevrouw Jansen, uh, recht had op 100.000 euro, het komt naar u toe. Ja. En al dat soort zaken meer. En uh, ik kan je eerlijk vertellen... dat is natuurlijk een, een, een truc geweest. en een, een, een, een, een soort van communicatie... die, uh, die bijna wetenschappelijk werd op den duur. Ja. En daar zat Waarom? jij achter, Tom? <laughs> Sorry? Daar zat jij achter, of? Ik zat daar met, met uiteraard andere mensen. Zat ik achter. Ja, ja het is, er zijn heel wat mensen... ook heel erg leuk rijk van geworden. Ja. Uh, ik, ik heb een groepje in herinneringen. En ik weet bijna zeker dat iedereen... Misschien iets oudere generatie dan jullie zijn, op dit ogenblik nog steeds ergens in een boekenkast de boeken van het beroemde inmiddels voor zielig gegaan. Een lekker drama in huis hebben, Zeker. die je gratis, gratis kon krijgen. Ja. En dan kon je ook nog een tweede wijk krijgen. Ook. En dan bleven er heel veel mensen je vasthangen. Ja. Ja. Daar zijn meneer. ...heel erg rijk van geworden. En ik, ik misgunde ze dat niet, want ik heb het zelf ook niet sterk gehad, hoor. Nee. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar nee. uh, het was wel een enorme truc om te kijken op welke manier... ...dat je dan nou toch bij een enorme massa mensen kon binnenkomen... ...die, laat ik het maar heel onvoorzichtig zeggen, uh, in tuinden. Ja. ja. En het resultaat nog steeds. Ja. Alleen de communicatie is vele malen sneller geworden... Ik behoor niet meer tot een generatie die op Facebook zit... of die iets met Twitter doet. Mm. Sterker nog, ik, heb nog, ik, heb, ik ben nog bij dat ik mijn telefoon kan bedienen. <laughs> en uh, daar komt dan nog bij dat ik ook nog uh, steeds postzegels heb en enveloppen. het. Maar dan begint zolang de brand dat postzegel wel waarde te krijgen... want die is al oud. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat de ja. tijd gaat snel dan ineens, hè? Maar Ton, heb, jij spijt ja. van, uh, heb je spijt van, van, van de reclameuitingen die je gemaakt hebt vroeger... of zeg je, nee, dat hoort er gewoon bij? Nou, ik heb wel eens een keer momenten gehad... waar ik ook inderdaad consumenten aan de Rijn kreeg of strak... Die, uh, uh, ja, die, die er toch wel met zo, zo verschrikkelijk veel open ogen in mijn getuind... dat mm. ik dacht, ja, eigenlijk, eigenlijk mag het niet. Nee. En ik heb ook de Pieter Storms over me heen gehad... Mm -hmm. en, en, en, en al dat soort programma's zoals ook dat nog en, en dergelijke... Ja. die al uh, die, oh, ja altijd heel erg... Ja, toch wel, wel grappig. Daarom, maar nooit een poot op de grond hebben gekregen. Nee. En dat is wel jammer. Nee. Dat is wel jammer, eigenlijk. Dat is het enige wat ik me dan wel eens uh, van afvraag, ga ik dat wel moeten doen. Aan de andere kant denk ja, het heeft gewoon te maken met alles wat de mens beheert. Ja. Dat zijn maar een paar factoren waardoor ze verleid worden. En die zitten toch met de grote te in de categorie hebzucht. Ja, Veiligheid ja, ja, uh, en gezondheid, ja. dat zijn de drie elementen waar zo ongeveer driekwart van de van de commerciële wereld eh, eh, zich omgeeft ja. en ja we, we willen niet anders als mensen denk ik Nee. nee ik heb... erger me wel aan, aan dingen nu nu wat ouder bent geworden ja maar ik vroeger deed je er aan mee aan. sorry maar vroeger deed je er aan mee uh, ja, ja, ik ben een stout, stoute jongen geweest. Hé, <laughs> hey, Ton, ik wil je bedanken voor je verhaal in ieder geval. En Goed dat je nog even wat hebt opgebiegd dan. Zo laat uh, op de ik valreep. <laughs> ik, ik <laughs> Bedankt, voor Bedankt voor ja. Ja. het bellen. Ik nu hebben. Bedankt voor het Hartelijk dank, ja. Ja, uh, Charles, de, de ja. tijd vliegt voorbij. We hebben het uh, gehad over reclame, al dan wel niet misleidend. He, uh -huh. Dat is natuurlijk, uh, de consument zegt, ik ben bedonderd. En de... de Producent zegt nee hoor, dat is gewoon een heel mooi verkoopraadje. En je bent er gewoon ingetuind. Ja, niks mis mee. Uh, reclame, ja, uh, eigenlijk staan we als consument dus best wel stevig. En als we goed opletten, dan hoeven we helemaal niet bedonderd uh, ons niet bedonderd te voelen. Want dat worden we eigenlijk niet echt. Nee, dat worden we niet echt. En, ik, en nogmaals, ik heb het idee ook dat het eigenlijk uh, dat de macht van de consument neemt toe. We hebben meer, meer middelen en media tot onze beschikking. Hm. Uh, waarmee we ervoor uh, ja, uh, kunnen zorgen dat als we het idee hebben dat we toch uh, bij de neus genomen worden, dat we daarop kunnen reageren. Ja. Uh, en de tijd die Ton hier net hiervoor beschrijft, die heb ik ook nog een stuk van meegemaakt. Ja. Uh, dus dit, dat herken ik wel. Het waren altijd heel ingewikkelde mailings ook met enveloppen en dingen. Ja, ja, ja. als erin, Nou, dat die zie je overigens uh, wel minder. Uh, maar uh, ja, dat uh, uh, in die tijd kon het allemaal nog niet. Ja. Dan was het moeilijker om daar echt op te reageren. En het kan nu uh, eigenlijk steeds is, makkelijker. Steeds makkelijker ja. Ja. Dus ja. eigenlijk uh, staan we steeds sterker als consument. En als we goed opletten, hoeven we niet bedonnen te worden. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst in de studio. Zelfs, Graag uh, Op dit uh, late tijdstip. Ja, en, ja, ja, vroeg, uh, vroeg, vroeg, tijdstip is vroeg, het ja, ja. ja, precies. Het is nu alweer vroeg aan het ja, inderdaad. Ja, het is bijna vier uur. En dat betekent dat, dat we naar het nieuws gaan van vier uur. En daarna zijn we weer terug met uh, het onderwerp televisie. Want ook dat is heel erg veranderd in de loop der jaren. Vroeger één tv per straat en inmiddels uh, volgens mij meerdere televisies in huis. En dan ook nog op tablets en al dat soort dingen meer. Gaan we het over hebben. Televisie. Dus als u daarover mee wilt praten, noem -1 -1 -1. En dan sluit ik hierbij uh, de mooie uren over reclame. De magische wereld uh, van de reclame af. Ja. <laughs> Nogmaals dank... Graag gedaan. En een heel fijne dag morgen. Dank je wel.